Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Er gaan in Nederland veel meer mensen dood door drugs dan tien jaar geleden. Het aantal is drie keer zo groot geworden, staat in de drugmonitor van het CBS. Het komt vooral door de toename van verslavende pijnstillers, zoals morfine. In totaal gingen er vorig jaar bijna 400 mensen dood aan drugs. Rob Jette hoopt nog deze week een nieuwe kandidaat te vinden... om voor D66 staatssecretaris van Financiën te worden. Partijgenoot Nathalie van Berkel ziet er vanaf, na leugens over haar cv... Ze is ook de kamer uit en dat begrijpt Jette. Als het veel over je persoon gaat, dan leidt dat af van je inhoudelijke werk, zegt hij. Oud-collega's van de verdwenen zakenman Gerard Sanderink hebben hem gezien bij zijn huis in Duitsland. Maar hij wilde geen contact en werd boos, zeggen ze tegen RTV Oost. Sandering's bedrijf werd verkocht, maar hij is de miljoenen niet komen ophalen. De collega's denken dat hij een kluizenaarsbestaan bestaan leidt, onder invloed van zijn nieuwe vrouw. Er werd veel verwacht van de schaatsers vandaag op de ploegenachtervolging op de Spelen in Milaan, maar het viel een beetje tegen. De vrouwen die regerend wereldkampioen zijn, moesten genoegen nemen met zilver. En de mannen grepen naast het brons. Nederland heeft nu 13 medailles en staat vierde: het weer van Weer online. In het Noordoosten, winterse buien en vannacht is het droog en rond het vriespunt. Ook morgen droog, nu en dan zon en 1 tot 5 graden. Dit was het nieuws, op Slem. Ja, je had het net over de Olympische Winterspelen. spelen. Ja, We eens misschien... even te kijken, dat, dat is een langlaufen. Ja, langlaufen en dan nu ja. met schieten zeg maar. Maar dat langlaufen, dat ziet er toch al zo stiff uit. <laughs> maar wanneer komt dat moment dat je denkt, ja, langlaufen wordt mijn sport. Dit ga ik ja, doen. Ik heb daar nog wel vrede mee, want als het zeg maar glibberig is... dan pak je de twee stokken en een paar latten bij. Ja. Maar bijvoorbeeld dat curling of zo, weet je wel. Ja, of dat met twee mensen of zo'n ding, ja. Uh, de curlers uh, ja. zijn ze ook fel in, hè? Dat is helemaal helemaal <laughs> vechtenvrijdag, helemaal uitschelden. Ik moeten wij geen grapjes over <laughs> nee, maken. Nee. <laughs> Even kijken, een blik op de weg. Uh, vertraging langer dan een half uur op de A2. maarsen in Den Bosch, tussen Oude Rijn en Nieuwegein-Zuid. 40 minuten, 5 kilometer. De 58 58 Eindhoven Tilburg, tussen Best en Moergestel. De 48 minuten, 8 kilometer door een ongeval. Sta je ergens anders vast, en is je vertraging minder dan een half uur. En twee snelheidscontroles op de A1, richting Deventer bij 108,5... en de A2 richting Den Bos bij Nieuwegein... 71.2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 Aanbod op delta.nl. Delta. Aan alles gedacht. Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl Deze week een etentje. Dresscode gezellig.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 Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl. Slam, Florian en Jeske. Ja, hallo. Hallo. Ja, zijn we met de Slam Middagshow. Zometeen een nieuwe editie van de Slam Alpha Mix. Raad het thema binnen mix. En win het Slam prijzenpakket. En eerst Dave en Tems.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 Ja. Ik herken dat ja, ja Weet je waarvan? Zwa-la-la-la. La, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ik zat er ook over na te denken. <laughs> de Slam. <mama. laughs> ja, ja, je hebt Swalala. helemaal gelijk. Ja, ja, ja. ja. Oh, goed. Beter ja. nou, goed dat je... gestolen dan slecht bedacht. Zo is dat. En ik hoop dat jij ook een beetje scherp bent. Want je zult het nodig hebben in de Slam Aval Mix. Het is een supersnelle mix van 8 minuten met daarin 8 tracks bewerkt. En al die tracks hebben een verbindende factor. Een algemeen thema dat in de hele mix terugkomt. En dat is waar wij naar op zoek zijn. Ja, en gisteren won Alex uit Wauw. Wauw. En daar was hij hartstikke blij mee. Nou ja, en nu dus een nieuwe mix met een nieuw thema. Ja, dus gisteren was het thema liefde. En vandaag zijn we dus weer op zoek naar een nieuw thema. Weet je het? Stuur dan je antwoord door via een WhatsAppje in de Slam-app. Dat kan rechtsboven in de app. En dan maak je kans op het Slam-prijzenpakket. Met daarin een limited edition festival attribuut. Kijk, dat wil je hebben. Iets enthousiaster. Dat wil je hebben! <laughs> Kom maar door of je de slam hebt als je het weet. De Slam Avondmix I wanna kiss you But Hope no it got my De van 17 februari 2026. Een mix met een thema, een mix met een verbindende factor. Maar ja, wat is de verbindende factor? De Slam avondmix. Kijk, ik zie iemand sturen heet zijn. Heet <laughs> <Hate> zijn? <laughs> is het niet goed. Uh, even kijken, iemand stuurt nog Valentijnsdag. Nee, opgewonden ook niet helemaal wat te zoeken. Ik ga naar de telefoon. Amber! Ja, hi, vanavond. Hé, hey Amber. Lekker dagje gehad? Ja, zeker. Net thuis van werk. Wat voor werk doe je? Ik ben kapster. Je bent kapster? Oh. Nou, ja. ik zit zo even naar mijn eigen haar te kijken. Ik kan ook wel een knippertje <laughs> gebruiken. <laughs> Ja, als je morgen langs zou kunnen komen, zou je wel zin... Nou, we zullen... Florian, nou, wat een bieter, zeg ah, jij. God, God, God, kan toch net de, de kapper wel zelf betalen, ja, of niet dat dan? Ja, dat is zo. Een beetje meer zo, dat zo, het wonderen. Hé, hey, uh, de slim Avenmix, hoe lang duurde het voordat je het thema wist? Ja, eigenlijk bij het eerste nummer dacht ik het al. Bij het oh. tweede nummer wist ik het zeker. Oké, okay, nou, zeg het maar. Uh, Sex is ja. het thema. <laughs> Ja, daar kan je heel lang omheen draaien. Maar ja, dat is ja. inderdaad het antwoord dat we zoeken. Oh, seks? Ja, dat is uh... En dan vraag ik me ja. toch af. Nou, ik ben nu heel benieuwd wat je gaat vragen. Brengt het je nog op ideeën voor vanavond? Oh, of, ja. uh... Nou, niet weet. Oh, kijk. Kom op mijn vrienden van die buitenlijker. Oh. <laughs> nou, veel plezier vanavond. Ja, bedankt. En we sturen de slam fanny pack op. Nou, super. Leuk. Hey, I to show you.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 Ik je is big and beautiful. New. No music. Nieuwe muziek. Nieuwe muziek. je op slam. Delfinaris and en and Kasabian. Release the pressure. Nieuwe warmer muziek. Grand, slam. Oscar McKay. Ik I think I'm addicted. Good it is. I think I'm a naked. you on my hips? I think it's the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 bij jou de kast? Dior, denk ik. Niet? Nou, nee, ik heb wel een Prada-brilletje. Pra maar oh jee, ik heb geen dat Dior. Dat is ook coordinate. En een Gucci-pad. Nee, een riem heb ik. Oh, nou, nee. Je was maar zo nee, die draag ik niet meer. Nee, dat, Die nee. tijd is wel geweest. Oh, jezus. ja Iedereen het. de shirt in de broek, zodat je die Gucci-riem echt goed zag, inderdaad. Ja, vreselijk. Nee. Dat, dat was, je was shit... het sowieso al niet. Maar, heb nee, je dan ja. ook die off-white-riemfase meegehad? Die, die riem die eigenlijk niks deed? Nee, ja. Ik heb dat inderdaad gezien. Ik heb me daar niet door mee laten slepen. Oké, okay, goed, goed zo. goed zo, Ik hou het beperkt. Christian Dior. Oh, nee. Gewoon Christophe. MK Dior, die hoorde je bij Slam. Mocht je nog veel vertrouwen hebben in de politiek, dan weet ik Zeker dat dat zometeen gaat veranderen. Dat overpakken bij 10 minuten. En over een paar minuten deze Beuken van Zerma Larsen. Lidl mini. Van groeten en van Spaar nu bij Lidl voor gratis Minis. 10 kleurrijke groente- en fruitknuffeltjes. Haal je spaarkaart in de winkel en spaar ze allemaal. Lidl, je verdient het!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 Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl Even opstarten, even ontbijten, even sparren. Nu bij Spar een Combi Deal. Zo lekker en zo voordelig. Spaarsap of smoothie en melkuniebreker voor maar 3,50. Tot snel bij jouw Spar in de Buurt. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel.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 Een hele goede avond. In het noordoosten zijn vanavond winterse buien. Vannacht blijft het droog en rond het vriespunt. Morgen is het ook droog met zo nu en dan zelfs een zonnetje. Het wordt maximaal 5 graden. Geen sneeuw, gelukkig. Alhoewel, ik zag dat we donderdag wel weer sneeuw kunnen verwachten. Ik zag dat we dit weekend gewoon 13 graden krijgen. Ik zag er helemaal niks meer van. Wat de fuck <laughs> gebeurt hier in dit land? Hey, dan even de wegen af. Met Flitsmeister vertragingen langer dan 10 minuten zijn er twee. De A4, Amsterdam-Rotterdam tussen Prins Klausplein en Rijswijk... daar 13 minuten 3 kilometer door een ongeval. En de A58, Eindhoven-Tilburg tussen Oorschot en Moergestel... daar een half uur 7 kilometer door een ongeval. Dan wordt je een half minuutje bijgepraat door het ANP. Robert Jan Knook, Goedenavond. avond. Dat er veel meer drugsdoden vallen dan tien jaar geleden komt vooral door verslavende pijnstillers. Deze sterfgevallen zijn vaak een opzettelijke overdosis, zegt het Trimbos Instituut. En ook allerlei nieuwe chemische drugs maken slachtoffers. In het Zuid-Hollandse Gießenburg kwam drie weken geleden een man onder een tiny house terecht. En hij is nu overleden. Het huis schoot los van een hijskraan. De inspectie onderzoekt het ongeluk. En de Nederlandse schaatsvrouwen op de winterspelen zijn blij met hun zilver op de ploegenachtervolging. De mannen balen dat ze buiten de prijzen vielen en geven de schuld aan de keuzes van de schaatsbond om dit onderdeel maar weinig te trainen. Tot zover de hoofdpunten van het ANP. Dank u. Florian en Jeske. Met zometeen een lekkere house in de pauze DJ Jean. And get ready for the launch. Eerst Zara Larsen. <middels>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 The line. The line. Iedere werkdag. Iedere dag tussen 12 en 2 uur op Slam. De lunch. Die Jean. De Slam. middagshow. Florian en Jeske. Ja, Rob Jetten. die is een kabinet nog geen eens een paar dagen rond. En er is nu alweer gezeik in de Tweede Kamer. Deze week viel Nathalie van Berkel namelijk als Kamerlid voor D66 door de mand. Want ze had gelogen op haar CV. En in een klein beetje ook. Aan de telefoon hangt Laura Bas. Laura, goeiemiddag. Hoi, leuk jullie steken. Hoi, jij bent de online carrièrebooster van Nederland. Iedere dag inspireer je duizenden volgers met tips en tricks. En wij zijn benieuwd, hoe ernstig is dit schandaal nou eigenlijk? Nou, het is wel behoorlijk, uh, ja, eigenlijk wel heel ernstig. Want het is niet een klein leugentje om eigen best wil, hè. Je zegt dat je een universitaire master hebt gevolgd. Ja. Maar dan vervolgens blijkt dat je de eerste, het eerste jaar van je hbo-opleiding niet eens hebt afgemaakt. Dat is wel uh, een heel groot gat om te moeten vullen, zeg maar. En ze vermelden ook nog een studierechten. Dat was dus ook niet waar. <laughs> dat is ook niet afgemaakt. Ja, dat, zijn wel, dat is niet een klein leugentje. Dat zijn wel echt potse leugens. <laughs> ja. dat is toch al strafbaar. Zeker bij zo'n functie uh, in, in het kabinet. Dat kan je toch niet zomaar maken? Ja, strafbaar. Dat is altijd ingewikkeld. Ja, het zou wellicht valsheid in geschriften kunnen zijn. Maar daar moet daar ik de nitty-witty niet helemaal van. Maar het is. Stel dit zou bij een werkgever gebeuren, dan zou dat wel reden zijn voor ontslag op staande voet. En nu is het nog 24 uur geduurd voordat ze echt opstapte. Is dat, is dat dan lang? Ja, wat is lang. Ja, ik, denk eigenlijk, ik vond wel eigenlijk de manier hoe ze ermee omging... gewoon heel onhandig. Ik denk ook, ik vind het voor ik zelf een beetje moe van... als mensen dan dingen roepen van... ja, het is nooit mijn intentie geweest. Terwijl, dit is toch eh, meerdere leugen. Dus dat is toch echt wel gewoon een, een patroon. Dat is ja. niet dat je iets over het hoofd hebt uh, gezien. En ik denk dat het bij haar veel sterker was geweest. Ze heeft er ongetwijfeld uh, een, een reden voor. Om gewoon meteen open kaart te spelen. En te zeggen sorry. Uh, en vervolgens ook misschien er een statement van maken. van Ik ben eigenlijk ook heel erg trots dat ik uh, HBO... Hebt gedaan, daar is helemaal niks mis mee. En ik wil dit eigenlijk omzetten is positief dat je ook nog een beetje kwetsbaar bent. Maar uh, ja, om dan zo helemaal in de ontkenning te gaan, ja, dat, dat, dat schuurt natuurlijk aan alle kanten. En dan ben ik eigenlijk benieuwd hè. Want nou ja, dit cv is nu boven water gekomen. Denk je dat er meer koppen gaan rollen in de Tweede Kamer? Dat ze nu even iedereen zijn sollicitatie er nog even bij pakken? Nou, het zal ongetwijfeld een balletje aan het rollen brengen, dat geloof ik zeker. Maar je ziet eigenlijk wel vaker met echt hele openbare functies, die ook eh, bestuurlijke functies, dat daar al wat vaker op gecontroleerd. Wordt. Ik weet ook eens bij universiteiten dat als er een nieuwe minister aantreedt... dat dan ook even de scriptie wordt opgevraagd in de databank. Um, dus bij politici en openbaar bestuur gebeurt dat dan vaker. Nou oh ja, en, en ik vraag ah. dit dan voor een vriend. Maar stel, ik heb een cv liggen <laughs> dat net iets mooier is dan de werkelijkheid. Hoe ver kan je daar nou in gaan? Ja, nou kijk, een beetje dingen mooier maken dan ze zijn. Dat doen we natuurlijk allemaal wel eens. Kijk, stel jij hebt ergens drie maanden gewerkt. Dan, is, dan kan je prima gewoon zetten dat je bijvoorbeeld in 2025... Gewerkt. Maar als het echt uh, liegen wordt en als je het ook niet hard kan maken op tijdens een onderhandeling, dan zit je toch echt wel in de verkeerde richting. Nou, tof voor deze verduidelijking, uh, Laura. Ik ben ook benieuwd. Kijk, het is natuurlijk de start van een uh, nieuwe kabinet, 1. maar als het zo begint. Nou, ik ben benieuwd hoe dat zich gaat voortzetten. Ja, ik ook. Ja, dus het zal vast niet uh, het laatste schandaal zijn als je <laughs> kijkt naar de afgelopen vier nee, jaar. Ik dat zeggen. Dus pas de eerste van de velen die gaan komen. Hé, hey, dankjewel. Ja. Uh, waar kunnen we je volgen voor meer tips? Ja, op uh, LinkedIn en Instagram gewoon uh, en, en TikTok natuurlijk. En dan TikTok en Instagram, de Laura Bas boost en, Inst en LinkedIn gewoon Laura Bas. En dat is helemaal naar waarheid ingevuld, toch je LinkedIn? Ja, dat is, uh, ja, maar ik, ja, ik heb het überhaupt ook niet zo heel erg... Ik dacht, ja, zeg maar, het is een heel oud gezegde, maar al is de leugen nog zo snel... de waarheid achterhaalt hem wel. Dus dan kun je maar beter gewoon open en eerlijk zijn. En zo is dat. Laura, dankjewel. je wel. Yes, lekker. Te zien. The het banger van Calvin Harris, al zeg ik zelf. How deep is your love bij Slam... Beat Boxen. En de Slam Middagshow nemen Patrick en Julia... altijd een track mee in de ring. En de vraag is, welke wil jij horen... Want jij bepaalt wat we gaan draaien. Maar goed, uh, als je naar de show luistert, dan hoor je ook dat Patrick en Julia er niet zijn. Ze zijn nee. op vakantie. Lekker, ja. Goed voor ze. Dus wij hebben allebei een track meegenomen. Aan jou de vraag: welke wil je horen? Uh, zal ik aftrappen? Nou, wacht. Jij snapt het nog steeds niet. Want in principe trap je nu niet af, toch? Want het was al duidelijk dat jouw optie dus gisteren had gewonnen. Oh. Toch? Dus jij ja, neemt nu weer dezelfde mee als gisteren. Oh, oké. Okay, dus ja, ja, ja. Gisteren was dit de winnaar. Nou, en nu mag jij nog een keer... <laughs> dit was de winnaar van gisteren. Hey, hey, team. Team Florian. Uh, ik uh, nam mee gisteren Gordo en Rennie Zonneveld... de zomerhit van het jaar. Loco, loco. Was ook te zien aan de stemmen, want deze won gisteren overduidelijk. Hey, hey, team. Nou, ik heb gisteren verloren. En dat gaan we gewoon sowieso niet nog een keer laten gebeuren. Milky, Just The Way You Are. Nog beter als de Just The Way You Are van Bruno Mars. En die was al goed. Zon in een track. Dit wil je horen. Woe. Kom maar door via een berichtje in de Slam-app. Wil je voor de tweede keer Loco Loco van Gordo en Renny Zonneveld horen? Of denk je, nee, het is wel Loco Loco met Loco Loco? Ik wil die van Jeske horen. Milky met Just The Way You Are. App dan team Jeske via de Slam-app. Duidelijke taal. Let's go. Nieuw. Nieuwe muziek. Nieuwe muziek ontdek je op Slam. Max Skyler in Free drives. Grease 2000. Thomas Newsom, Bad Habit. Nieuws in de Slam Middagshow Bad Hebben. Beatboxen. Ja, Jessica en ik zijn aan het beatboxen. We hebben beide een tracknet voor je gepitcht. Nu is de vraag welke van de twee wil je horen. Gisteren won team Florian. Ik won. Let's go. Ik had de Gordo meegenomen met Rainy Zonneveld. En Loco Loco, die staan ook dus vandaag weer in de ring. Luna. Lokko, lokko horen. app dan Team Florian via de Slam App. Of ga je voor die van Jeske? Walk, me. Milky met Just The Way You Are. Way you way you way Is optie nummer twee. Ga je voor Team Florian of Team Jeske? Stuur nog even je antwoord door via de Slam App. Ik zit even te kijken naar de appbox Oeh, Jeske. Net wat meer stemmen tot nu toe. Slam. Up. Slam. De hele nacht, de slaap van je droom. Niet te warm, niet te koud en de perfecte ondersteuning. Gun jezelf een Alping, nu tot 20% wintervoordeel.